Vanavond en vannacht koelt het snel af en wordt het min 10 tot min 15 graden. Morgen bewolking en in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Het gaat harder waaien en smiddags wordt het min 2 tot min 4 graden. Op het spoor is het vandaag opnieuw een chaos. Op Utrecht centraal staan honderden gestrande reizigers. De borden waarop staat wanneer treinen vertrekken zijn na genoeg leeg. Ook in andere steden rijden geen of minder treinen... door zijn, wissel en stroomstoringen. Er staan defecte treinen op het spoor... Tussen vrucht en Boksel zijn passagiers uit de gestrande trein geëvacueerd. Ze gebruikten een afgebroken wc-deur als loopplank om over te stappen op een andere trein. Volgens ProRail is veel apparatuur niet bestand tegen de extreme kou. Op de weg is de situatie een stuk rustiger. Rijkswaterstaat heeft voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben Ooit gisteravond en uh, uh, nu het verkeer weer op gang komt en de temperatuur wat uh, uh, hoger wordt, wordt het zout wat een leer goed ingereden. Oké, okay. zijn andere maatregelen? Uh, op locaties waar uh, sprake is van uh, uitvorming uh, kunnen we uh, andere mengsels inzetten om, uh, om, het zout te of om uh, de gladten te bestrijden en uh, we stellen op sommige trajecten uh, een snelheidsverlaging in. En dat houdt in? Hoe hard mogen mensen rijden? Dat hangt helemaal van. We worden langs de weg geïnformeerd over de geldende snelheid te plaatsen. En uh, zien dat de mensen zich uh, daar ook aan houden. Erste de graaf van Rijkswaterstaat. Overigens leidde de gladheid op de A27 bij het knooppunt Hooipolder tot een kettingbotsing. Dertien auto's botsten op elkaar. Drie mensen raakten lichtgewond. De A27 is in de richting van Gorkum afgesloten. Volgens de politie is het er een chaos. In Friesland wordt vandaag de eerste toertocht op natuurreis gereden. De familietocht van 7,5 of 15 kilometer gaat door Nationaal Park de Oude Venen. De ijsklub van het dorp Enerwald meldt dat alle 4000 kaarten... inmiddels zijn uitverkocht. De organisatie roept mensen op om niet meer naar het gebied te komen... omdat het er te druk is. In Moskou zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de machthebbers. Ondanks de extreme kou zijn op een klein plein in de buurt van het Kremlin... enkele tienduizenden anti-Poetin-betogers bij elkaar... Ook voorstanders van premier Poetin hebben zich in de Russische hoofdstad verzameld, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Vanuit enkele tienduizenden. De politie hield het op meer dan vijftigduizend, uh, Maar ja, dat, het, het grote verschil met uh, tussen die demonstratie en de demonstratie uh, voor vrije verkiezingen, is dat die, uh, die, die anti-demonstratie, zeg maar, dat, dat een, een spontane gebeurtenis is. En die pro-Poetin manifestatie, uh, daarvan is bekend dat de afgelopen weken er. Mensen zijn geronseld. onderwijzers, mensen uit fabrieken uh, en andere uh, instellingen. Uh, die mensen zijn meer of meer gedwongen om naar die bijeenkomsten uh, pro-Putin te gaan. Met Russen aangevoerd, uh, hoewel het officieel van alle wegen wordt ontkend. Maar het is duidelijk dat dit, uh, net als uh, voorgaande dergelijke demonstraties... dat dit geen spontane bijeenkomst was. Dus dat is een heel wezenlijk verschil. In heel Rusland worden vandaag protestacties gehouden voor vrije verkiezingen. Volgende maand kiezen de Russen een nieuwe president. De politie amsterdam amsteland hangt posters op van twee gewelddadige overvallers. Dat gebeurt in Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Nooit eerder heeft de Amsterdamse politie op deze manier aandacht gevraagd voor een zaak. Mikaela Haast van de politie amsterdam amsteland goedemiddag. Goedemiddag. Waarvan worden deze twee verdacht? Nou, Het zijn twee personen die uh, actief zijn in de buurten die, buurten die u al noemde. Ze worden verdacht... Uh, ...van het feit dat zij uh, ja, voorbijgangers de bosjes intrekken... ...en daarbij uh, worden ze flink bedreigd, die voorbijgangers. In twee gevallen zijn uh, de personen zelfs bewusteloos geslagen. Ze worden bedreigd uh, met een vuurwapen. Er wordt voortdurend tegen ze gezegd dat als ze niet meewerken... ...dat ze dan doodgeschoten zullen worden. Dat is dus een uh, angstige ervaring, dat kunt u zich voorstellen. Die personen moeten hun uh, pinpas en hun pincode afgeven... En op het moment dat ze dat doen, houdt een van die verdachten uh, de, het slachtoffer onder schot. De andere gaat naar een pinautomaat en uh, gaat geld pinnen. Dat laatste heeft ook duidelijke beelden van een van de verdachten opgeleverd. Het is een man met een, uh, een bijzondere tatoeage in zijn nek. En uh, die foto's hebben we al eerder bij uh, programma's als opsporingsverzochten laten zien. En tot onze grote verbazing eigenlijk weten we nog steeds niet wie die man is. Waarom bent u daar verbaasd over? Nou, Het, is een, het zijn uh, foto's die we op verschillende manieren hebben verspreid. Het, is, het zijn ook echt foto's waarop die persoon duidelijk herkenbaar is. Dus je zou verwachten dat dat toch tips op zou leveren van wie die persoon is. Om hoeveel zaken gaat het? Het gaat om vier zaken. Allemaal in Amsterdam-Zuidoost-Dieme? Ja, allemaal in die, uh, die omgeving. De eerste zaak dateert van 4 januari de laatste van 28 januari. Er is ook nog één poging geweest en die is gelukkig niet gelukt. Nu gaat u foto's verspreiden in de stad. Uh, waarom denkt u dat dat wel iets oplevert? Wij hopen dat het iets oplevert, omdat wij misschien... Uh, woont die persoon toch ook in die omgeving. En aan de andere kant willen we natuurlijk mensen waarschuwen. Wij zeggen, pas op, let op deze personen, weet u meer, neem contact op met de politie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 De minister heeft Europa al een paar keer gewaarschuwd... maar ditmaal is de toon stelliger. Teheran is boos over de EU-sancties van eind vorige maand. De lidstaten besloten toen de import van Iraanse olie... vanaf komende zomer te verbieden. De sancties zijn gericht tegen het Iraanse atoomprogramma. Het Westen vreest dat de Iraniërs werken aan een atoombom. Maar Teheran zegt dat het programma voor vreedzame doeleinden is. De gemeente Amsterdam heeft de vergunning geweigerd... aan een café waar vaak leden van de motorclub Satudara komen...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 Met het huidige prijsniveau is een gemiddelde automobilist... dit jaar zo'n 100 euro meer aan brandstofkosten kwijt dan vorig jaar. En de voortdurende stijging van de prijs aan de pomp... heeft te maken met de hoge prijs voor ruwe olie. Die wordt onder meer opgestuurd door de toenemende vraag uit China en India. De kaartjes voor het Lowlands Festival zijn uitverkocht. De tickets gingen vanmorgen om 11 uur in de verkoop. En twee uur later meldt Ticketmaster dat er geen kaartjes meer te krijgen zijn.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 In het BNN-programma Proefkonijnen aten storm en zenuw een stukje vlees van elkaar. En volgens de minister is niet duidelijk of dit kannibalisme was... en gebeurde het met wederzijds toestemming. De OM ziet in de uitzending dan ook geen reden om tot vervolging over te gaan. Sport. Op de nationale kampioenschappen allround schaatsen zitten 500 meter bij de vrouwen erop. maar Marit Leenstra was de snelste. Verslaggever, Sebastian Timberman. Sebastian, zijn de mannen ook al klaar met hun 500 meter? Ja, net. En daar wint de ploegenoot van Marit Leenstra. Ook een rijder uit Team Hart. Zoals we tegenwoordig moeten zeggen, de opvolger van Hofmeijer. Namelijk Rian Ket. 36-24. Geen kampioenschapsrecord trouwens. Dat flikte Marit Leenstra wel. Maar desondanks een goede tijd voor Ket. Maar 200ste boven zijn persoonlijk record. De verrassing bij de mannen was misschien wel de nummer 2. namelijk Ben Jongejan. Um, die heeft in het verleden meegedaan aan Allround toernooien, EK, WK gereden. Daarna uh, problemen gehad, veel blessures gehad. Hij komt hier terug met een persoonlijk record, 36-72. En ik denk dat Ben Jonge, Jongejan uit Den Haag daardoor meegaat doen ook in de strijd om de tickets voor het WK Allround over twee weken in Moskou. Hij gaat daarom strijden samen met Koen Verwij, die vierde wordt op de 500 meter en wel wat harder had gekund. Verliest al. Seconde, namelijk op die Ben Jan. Uh, en verder Rens Rotteveel en Tedjan Bloemer. Inzet dus het Nederlands kampioenschap, maar dus vooral ook die twee tickets voor dat WK wat ik noemde over twee weken in Moskou. Sven Kramer en Jan Blokhuizen zijn al zeker bij de mannen. En zij ontbreken hier trouwens net als de titelverdediger Wouter Oldeuvel. Die is geblesseerd. Bij de vrouwen zijn uh, uh, Irene Wust en Linda de Vries al zeker. Maar het Leenstra won daar dus de 500 meter en heeft dadelijk op de 3 kilometer 6 seconden voorsprong op Lotte van Beek. Kijk of ze die op de drie kilometer gaat vasthouden. Oudwielrenner Lance Armstrong gaat vrij uit in een groot Amerikaans federaal dopingonderzoek. Kan de telefoon wielenverslag hebben. Geo Lippens, Lippen, Schio. De aanklagers hebben niets kunnen vinden. Om te beginnen, is dit een grote overwinning voor Armstrong. Nou, op papier is het in ieder geval wel een hele grote overwinning voor Lance Armstrong. Ze hebben in ieder geval niets kunnen vinden waarmee ze die beschuldigingen. Uh, dat er een, uh, een netwerk zou zijn binnen de ploeg van uh, US Postal, aanvankelijk waar Armstrong uh, natuurlijk reed. Uh, een netwerk zou zijn om, uh, om dopinggebruik uh, tja, te organiseren. En uh, de zaak spitsen zich toe op het misbruik maken van uh, overheidsgeld... Want U.S. Postal was een overheidsbedrijf die die ploeg steunde. Misbruiken van overheidsgeld om dopingprogramma's te financieren. Daar hebben ze dus geen bewijs voor kunnen vinden. Dus je zou kunnen zeggen inderdaad na die uh, aantijgingen met name van Tyler Hamilton en Floyd Landis, hè, twee oud ploeggenoten van Lance Armstrong, dat dat toch wel een uh, overwinning is voor Armstrong op dit moment. Uh, zijn we nu klaar? Armstrong heeft geen dopinggebruikpunt of komen er nieuwe onderzoeken? Nee, die vraag is niet beantwoord. Uh, dat wordt ook wel uh, min of meer gesuggereerd door het Amerikaanse antidopingagentschap. Want die hebben de, uh, het materiaal van dit onderzoek, van die Jeff Nowitzki, hè, dat was die onderzoeksrechter hebben ze uiteindelijk uh, opgevraagd. En zij willen wel eens even gaan kijken wat er nou verder allemaal in het verhaal staat. Want op zich, het dopinggebruik van Armstrong zelf al dan niet uh, gepleegd. Dat zou, dat zou geen aanleiding zijn geweest uh, voor Novitski om die zaak te vervolgen, die federale rechter. Uh, Want dat, dat, dat was dus een onderzoek naar, naar criminele praktijken, naar het organiseren van dopinggebruik. Er is dus niet hardop gezegd dat er geen doping is gebruikt of wel doping is gebruikt. Gio Lippens, dank wel. Bij de AWB Edwin Gerritsen. In het hele land is het glad door sneeuwresten of bevriezing. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een vrachtwagen met aanhanger geschaard bij knopen Ridderkerk. Er zijn drie rijstroken dicht en er staat twee kilometer file achter. De A27 van Breda naar Gorkum is helemaal dicht tussen Oosterhout en Hank... na een kettingbotsing met 13 auto's. Verkeer van Breda naar Gorkum kan omrijden via de A16 en de A15. De N218 tussen Europort en spijken is zo glad dat de weg tijdelijk is afgesloten... tussen spijken en de aansluiting met de A15. Ja, ik zei het al aan het begin, uh, chaos op het spoor. Op Utrecht Centraal staan uh, honderden gestrande reizigers. Daar is ook verslaggeefster Eva Wiesing. Eva, weer problemen op het spoor. Uh, beschrijft de situatie in Utrecht? Nou ja, er staan hier honderden mensen op één gepakt. Die hebben geen idee hoe ze verder moeten met de trein. Die keken vanochtend. Ik heb wat mensen gesproken van, ha, alles rijdt weer gewoon. Uh, uh, wilden ergens naartoe. Die mensen die ik sprak wilden naar Duitsland. En die staan hier al uren vast. De NS roept om dat er geen intercities meer rijden via Utrecht, alleen stoptreinen. Maar in de praktijk rijden er ook bijna geen stoptreinen. Er staat nu één trein, stond er net aangekondigd uh, naar Groningen en die ging pas over een uur. En uh, de informatie is dus ook volledig uh, zoek. Mensen die informatie moeten geven, weten ook niet wat ze de mensen moeten aanraden die de informatie vragen. Ja, ik kan het je woorden opmaken dat de NS ook geen verklaring geeft voor een nieuwe probleem. Nou, ik heb de NS zelf niet gesproken. Ik spreek mensen hier die informatie moeten geven aan reizigers die graag willen weten hoe ze verder kunnen. En die vertellen die reizigers, ik weet het ook niet, houden de borden in de gaten. Maar op die borden staat gewoon niets. Gisteren was de stemming gelaten. Is dat vandaag opnieuw zo? Uh, nou ja, de mensen zijn natuurlijk uh, niet blij, maar ik, ja, het is een zaterdag. dus is geen woon- werkverkeer. Mensen gaan vaak op zaterdag voor een plezier uh, ergens naartoe. Dus uh, ja, uh, de mensen zijn... het uh, ja, snap ook wel dat het extreme weersomstandigheden zijn. Maar die willen graag informatie en weten hoe ze thuiskomen of hoe ze op de plek van bestemming kunnen komen. Eva Wiesing op het Centraal Station in Utrecht.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Goedemiddag, dit is Tros in Bedrijf. Het programma Radio 1 over ondernemen en over ondernemend Nederland. En ondernemen doen we vandaag met Philippe Forst. Die is oprichter en directeur van New York Pizza. En Kees Sijp, directeur retail van De Hypotheker. Franchise in crisistijd, daar ga ik met beide heren over praten. Maar we beginnen, zoals altijd, met... <lacht> Weekoverzicht. Het belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws. De afgelopen week. Weekoverzicht. Die Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook. Zijn bedrijf zou zo'n 100 miljard dollar waard zijn en heeft deze week een beursgang aangevraagd. Dat is een stap die niet alleen maar voordelen heeft, zegt deze internetdeskundige. Er zijn heel veel aandeelhouders die werknemers zijn, die hebben aandelen. En die mensen worden allemaal in één klap miljonair. Heel leuk voor die werknemers, maar het gevaar is natuurlijk dat ze dan misschien een beetje de motivatie raken om hard te werken voor het bedrijf. Ja, champagne en een beetje caviar bij de lunch in de kantine. Voedings- en wasmiddelenconcert Unilever heeft vorig jaar 1% meer winst geboekt dan in 2010. En de financiële topman Jean-Marc Huet, die heeft hoorbaar moeite met het verklaren van die winst in gewone Jip en jippenjannen taal. Tegenwoordig is 54% van onze omzet komt uit de zogenaamde emerging markets. Als je kijkt naar, naar Magnum, hebben we net gelanceerd in Amerika maar ook in Indonesië. Het is echt een, een mix van uh, household care, personal care, maar ook Voeding. Echt een uh, Engels-Nederlands en bedrijf. En er waren ook wat grote successen bij kleine ondernemers. Wij hebben een tankstation. En uh, daar staan ze in de shop. En die vliegen gewoon weg. Nee, niet de medewerkers van het tankstation. Nee, de accu's. Enorme verkoop van accu's. En we sluiten af met deze blije ondernemer in strooisout. Op één dag 200.000 kilo uh, kregen we aan bestellingen binnen. En we zitten nu uh, in iets over de 500.000 kilo uh, strooisout heen. En als we naar buiten kijken, heeft die meneer vandaag ook weer alle reden tot blijdschap. Koud, hè? Weekoverzicht, weekoverzicht. Franchise, is dat nou juist een voordeel of een eerder nadeel in deze tijden van crisis? Daarover praat ik met twee ervaringsdeskundigen. Philippe Forst van New York Pizza en Kees Sijp van de Hypotheker. Heren, goedemiddag. Ja, fijn dat u er door de sneeuw aan bent komen glibberen. Ging allemaal goed, hè, geloof ik. Zeer makkelijk. Als je ja, maar was niet... Er was genoeg strooisout uh, gestrooid. Zeer, als je maar niet met de trein gaat, heb ik begrepen. Dat is uh, toch een beetje een achterhaald vervoersconcept. Gaan we een andere uitzending graag een keer aan weiden. Ik ga jullie eerst onze vier vaste vragen voorleggen. Zodat we u beide iets beter leren kennen. En van beide kort en eerlijk antwoord graag. Vier vragen. En ik begin met mijn gast, de linkerzijde, meneer Vorst. Uh, van welk ander bedrijf had u directeur oprichter willen zijn? Um, Unilever. En waarom? Nou, toen ik studeerde vond ik dat een waanzinnig bedrijf. Hmm. En uh, met ontzettend mooie merken, waar ontzettend veel mee kon gebeuren. En uh, dat leek me heel aantrekkelijk. Ja. En, uh, en nog steeds denk ik dat dat een, uh, een hele mooie merkportefeuille is voor consumenten. Oké. Okay. Okay. En nu meneer Zijp. Uh, ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel over nagedacht. Maar dan zou ik zeggen uh, de McDonald's. McDonald's? En waarom? Okay. Yeah. Uh, omdat het A een, een compleet andere uh, tak van sport is dan waar ik me nu in begeef. Ja. En ik het als, als merk een, een, een mooi merk vind. En met name binnen franchising een, een uitdagende ja. onderneming lijkt. Wat geweldig. Jullie scoren door New Pizza te noemen natuurlijk. Maar dat, dat is een, een hele, is, goed, is een voor een hele Volgende vraag. Waar ligt u stadswakker van meneer Vorst? Nou, ik lig niet uh, echt wakker van grote zorgen. Maar ik denk veel na over wat we nog beter kunnen gaan doen. Dank ja. Ik lig soms wel wakker, omdat ik vind dat wij op dit moment in een ongekend hectische periode zitten in een hypothekenmarkt die, uh, die uh, e enorm in beweging is. Dus daar kan ik wel wakker van liggen. Ja. Dan krijgt u als eerste meteen de volgende. Wat was uw grootste business blunder? Mijn grootste business blunder. Um, dat vind ik een lastige. Um, de grootste blunder zit hem denk ik toch in uh, samen met uh, ondernemers misschien te snel mm -hmm. uh, naar groeiscenario's kijken. Uh, waarbij wij misschien niet tijdig hebben voorzien uh, dat we daar misschien iets omzichtiger mee om hadden moeten gaan. Waardoor zij onderuit zijn gegaan. Nou, dat is gelukkig nog niet aan de hand, maar voor een deel uh, okay. zitten we wel samen zeg maar, met, met, die, met, die, met die problemen. Ja, die gebakken peer. Uw grootste businessblunder, meneer Forst? Nou, die dateert uit de eerste jaren. Ja. Toen hadden we een enorm succes in Amsterdam. En toen dachten we dat we heel makkelijk dat succes konden kopiëren naar andere steden. Ja. En de businessblunder was eigenlijk, er is maar één Amsterdam in Nederland. En uh, toen hebben we een aantal uh, kenmerken van locaties uh, hebben we verkeerd gedaan en daar hebben we... Een hele trits, dat is in 94, 95 winkels geopend. die we allemaal ook met heel veel uh, verliezen en kosten <laughs> hebben moeten sluiten. Daar leer je wel van. Waar, waar heeft u <laughs> tot nu toe het meeste geld mee verdiend? Uh, nou, gewoon met daadwerkelijk ons businessmodel. Ja. Dat is uh, het uh, opzetten van New York Pizza vestigingen. Uh, die hogere omzet laten geven. en ja. dan gewoon in het businessmodel geld verdienen. Ja, wat zijn? Ja, We hebben nog steeds om het meeste geld verdiend. En inderdaad eigenlijk hetzelfde, hetzelfde antwoord: gewoon BSM met je core ja. business. Dank u. Nou, we hebben een heel klein beetje een beeld van u en wat u eigenlijk zou willen. Unilever, hè, dat is meteen een hoge inschieting nu, Vorst. Uh, de scooters van New York Pizza rijden die een beetje met deze barre sneeuwtijden? Ik reed gisteren, gisteren reed ik uh, naar huis ja. en uh, toen zat uh, het is altijd een beetje spannend. We mm -hmm. hebben wel hier en daar, waar veel snel is gevallen, wat problemen. Ja. Maar we hebben de afgelopen jaren ook ons beter leren voorbereiden op die problemen. Uh, dus over het algemeen, uh, we, natuurlijk zijn er problemen... maar uh, door goede voorbereiding, winterbanden, uh, quads en auto's... Uh, komen er, er redelijk doorheen. Ja. <laughs> Jullie hebben met quads nu? En uh, in een aantal kom. steden wel, ja. Okay. Zeg, tijdens uw studententijd is dit begonnen. U kreeg samen met uw broer en een goede vriend het idee om slices naar Nederland te brengen. Jullie hadden het gewoon gezien in Amerika, hè, volgens mij. Klopt. En in 1993 begonnen. Uh, de grootste beginnersfout heeft u net al uitgelegd. Er is maar één Amsterdam in Nederland en dat is Amsterdam, maar daarbuiten niet. Uh, wat heb, hoe, hoe lang heeft het geduurd voordat het inzicht kwam? Twee jaar. Uh, nou, in 1993 begonnen, ik denk in 1995, 1996, heel veel vestigingen geopend. Ja. En in 1997 uh, kwamen we tot inkeer... keer, waren in die tussentijd ook begonnen met de afvalbezorgdienst, wat inmiddels toch wel 90% van onze handel is. Hm. Uh, en uh, we hebben gewoon gezien dat die, die slice-vestigingen... alleen uh, waar het overdag en s'avonds heel druk is, ja. heel goed gedijen. Dus uh, in 1997 zijn we begonnen met de hele reorganisatie. Juist. En alles op de schop. Hoeveel uh, vestigingen zijn er nu van New York? -Pizza? 107. 107. En daar is 90 inderdaad puur een haal-en-breng-operatie uh, ja. van. Juist. Uh, hoe bent u de strijd aangegaan met andere ketens? Want er zijn er nog wel een, een paar. Nou, één hele grote domino's... Nou, we zijn eigenlijk. eigenlijk uh, gaan we uit van onze eigen innovatiekracht. Dat klinkt heel stom en clichématig. Maar we hebben gewoon heel veel altijd gedaan. En gekeken buiten de grenzen. wat voor een innovatie we konden introduceren. En. Uh, en ik, denk dat, ik denk dat wij het enige land zijn ter wereld. waar wij de eerste viool spelen en Domino's de tweede. Dus waar was lokaal Nederlands bedrijf uh -huh. um, de strijd heel goed aan kunnen, Maar we maar, doen ook veel... ik probeer dat nou eens te pinpointen, dat is wel leuk om te nou, zeggen. Uh, als als zegt, ik... ja, het wordt clichématig en we innoveren zo'n hoop. Maar, maar laatste, wat doe je dan precies anders? De laatste twee jaar hebben we het hele bedrijf omgedraaid. We zijn een aantal jaar in voorbereiding geweest om uh, bijvoorbeeld uh, alle kunstmatige uh, smaakstoffen en, en kleurstoffen uit de producten te halen. Dus we zijn denk ik een van de eerste bedrijven die in, in die fast service zitten... die vrij zijn van kunstmatige uh, smaken en kleurstoffen. Uh, dat is een klein ding. We hebben de verpakkingen veranderd, we hebben de smaken veranderd... we hebben de mate van de pizza's veranderd... we hebben de marketing mix veranderd... we hebben de, uh, de slogan veranderd van uh, Damn naar Freaking Fresh... Uh, we hebben de verpakkingen veranderd, de, uh, de, hoe de winkels eruit zien veranderd... Uh, dit jaar hebben we een hele nieuwe maat uh, biologisch volkoren, de extra dunne bodempizza <laughs> geïntroduceerd. Drie weken geleden. Grote hit, overigens. Ja. Uh, en uh, volgende maand komen we met elektrische fietsen. Uh, als vervanging van die brommers ja. voor de korte afstanden. Ja. Dus we zijn altijd wel bezig met nieuwe dingen. Hm. En Domino's blijft een beetje staan op hetzelfde nou, verpakkingen? Nou, wat ik zie dingen, de laatste jaren bij Domino's... die hebben echt een... een die gaan uh, heel duidelijk... die hebben een, een prijs -imago. Die worden steeds goedkoper, goedkoper ja. en die uh, gaan steeds meer stunten met lage prijzen. En wij, wij stunten eigenlijk steeds meer met betere kwaliteit... en nieuwere innovaties en lekkerdere ja, pizza's. Terwijl er minder geld in de portemonnee van de consument komt. Ja, maar... Is dat wat, houdbaar? Ja, dat is houdbaar. En we hebben bijzonder goede jaren eigenlijk nu... Um, ik denk omdat wij, de klant wil als eerste gewoon een hele lekkere maaltijd. Ja. En als dat dan tegen een redelijke prijs gaat, of een minder lekkere maaltijd tegen een lagere prijs, ja. dan kies je toch altijd eerst voor lekker. Dat is in ieder geval onze strategie. Ja, ja dat ken ik. Maar dat had u vast gezien. Meneer Srijp, de man van Jazeker, de, jazeker, hypotheek. de hypotheek. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Okay. In 1985 de eerste onafhankelijke hypotheekwinkel van Nederland worden. 166 vestigingen op ja. dit moment. Maar het wordt er steeds minder, uh, kan ik me voorstellen. U zei net, althans, uh, er zijn met een aantal, aantal ondernemers... gaan we iets te snel het goede scenario in en moet je dat bijstellen. Ja, je ziet het. Worden dat, specifiek. Hoe zit dat? Gaat, zijn dat mensen die het niet kunnen of is dat de markt? Nou, dat is een combinatie vaak van beide. Het hm. uh, mag, uh, mag geen geheim zijn dat de hypotheekmarkt ongekend lastig is in de afgelopen jaren. Ja. En uh, eigenlijk zoals in elke branche... dat het een combinatie is van en marktgebied en de ondernemer... Hm. Uh, en, en die mix maakt het inderdaad dat, uh, dat wij uh, op dit moment uh, met de ondernemers aan het kijken zijn... van ja, wat doe je nou met die winkel? Wat ja. doe je met, met, met dat marktgebied? Uh, Positieve eraan is, is dat je ziet dat ondernemers die het goed doen in onze, in onze formule... en dat zijn er, uh, gelukkig is dat de meerderheid... Hm. En die zie je wel zeg maar, de weg maken naar het kopen van die winkels. Hè, die zien wel potentie in het marktgebied. Die kennen wij, die hebben hun, hun, hun, hun uh, waarde bewezen... Hm. En die zie je wel die, die vestigingen zeg maar, aan hun eigen vestigingen toevoegen. Juist, dus er, er volgt eigenlijk <lacht> een soort plaats. Ja, ja, ja. De zwakkeren gaan eruit. Ja. In hoeverre zijn dingen als locatie uh, voor u belangrijk? He, wat Fors net zegt, uh, we hebben destijds erg geleerd van het feit dat je uh, op locaties moet zitten. Uh, heel specifiek, als ik het goed, uh, goed heb, uh, waar, waar traffic is om slices te verkopen. En verder kun je iets anders doen. Hoe geldt dat voor een hypotheekwinkel? Uh, dus ik denk dat het een iets ander type locatie is. Het is ja. natuurlijk wel zo dat je ook uh, vanuit je hypotheekwinkel... moet je een goede zichtlocatie hebben. Mm -hmm. Het is niet zo dat wij per definitie... in het wandelende winkelgebied hoeven te zitten. Mm -hmm. Maar meer aan, aan, aan de rand van die winkelgebieden. Zodat ja. uh, mensen die langsrijden... openbaar vervoer wat langskomt. Zodat je iedere keer weer zeg maar, die attentiewaarde hebt... van een winkel ja. van de hypotheken. Uh, het zijn natuurlijk geen impulsaankopen. Dus mm -hmm. mensen zoeken toch... of via het internet... waar eigenlijk de meeste van onze afspraken nu gaan komen... Ja. Uh, maar toch die attentiewaarde in uh, winkelgebieden of aangrenzend aan winkelgebieden is voor ons van belang. Ja. In hoeverre ga je niet een beetje hetzelfde, dezelfde kant uit als reisbureaus? heel veel mensen boeken nu en inderdaad de, de, de goederen die je koopt zijn iets anders, een huis is een ander ding dan een, dan een vliegreis. Maar je ziet heel veel mensen die zich goed voorbereiden op internet ja. dat ook kunnen informatie halen. Hoe cruciaal blijft er nog echt een fysieke shop waar je naartoe kunt? Nou, ik denk dat die steeds belangrijker wordt. Als je kijkt naar de veranderende wet en regelgeving, dan zie je mm -hmm. met name dat het advies steeds belangrijker wordt. Ja. In januari 2013 is er ook een, een wetwijziging waarbij het provisieverbod in werking treedt. Dus waarbij het advies gaat gelden en ook de consument rechtstreeks aan, in dit geval, de hypotheek betaalt voor het advies. Ja. En laten we wel zijn, uh, het is uh, denk ik voor de meeste mensen... de leukste aankoop in het leven, maar ook de duurste. Mm, ja. Dus zeg maar, die adviesfactor ja, die wordt eigenlijk steeds belangrijker. Die wordt steeds belangrijker, ja. precies. Is er dan nog geld te verdienen? Ja, kijk, um, in, die, in die wijziging zie je dat wij toegaan naar het feit... dat de consument rechtstreeks aan ons gaat betalen voor het advies. Mm -hmm. Het voordeel daarvan is, is dat we, we staan aan de kant van de klant... er zit geen enkele druk meer vanuit welke maatschappij dan ook... want je werkt samen met die klant ja. aan die oplossing... Ja. En daar zit zeker dat businessmodel, dat is zeker goed te draaien. Ja, maar je kan toch veel meer verdienen aan het afsluiten van die hypotheek dan het geven van advies aan de klant. Ja, maar het, het, kijk, het geven van het advies aan de klant is... het geven van advies en bemiddeling. Hm. Het is het hele traject van oriënteren, ja. je laten informeren tot aan de daadwerkelijke koop... en de producten die daarbij horen. Dat is het totale pakket zeg maar, wat wij bieden, ja. inclusief de nazorg die er voor de klant zit. Dus dat totaal pakket zeg maar, maakt ja. dat het business wel goed te maken is. We gaan even over dat franchise, meneer Forst. Want je hebt twee verschillende varianten in franchise, de hard en de soft... Franchise, wat, wat is het verschil? Wat is dat? Nou, ik, ik, uh, ik, wij noemen het anders. Mm -hmm. wij, wij noemen dat duidelijk: dat in ieder geval de franchise heel goed weet waar hij aan toe is met ons en uh, hele duidelijke regels. En ik geloof, en ik denk ook dat ons succes daar uh, een groot deel van afhankelijk is: is dat hoe duidelijker je bent en hoe strakker je weet wat de klant. Ja. kan verwachten, hoe beter je kan renderen. Dus u stuurt echt uh, directief vanuit de, vanuit de hoofdvestiging... uw franchise-nemer? Ja, maar dat, dat sturen directief... dat ja. doen we dan weer met allerlei franchise-commissies... waarin ja. we die afspraken heel scherp stellen. Ze ja, hebben het idee dat ze mee mogen praten... maar ondertussen bepaalt u wat er gebeurt. Nee, ik, we hebben natuurlijk dat is altijd het, het, het, het ja. hellend vlak en het snijvlak... Ja. tussen, tussen franchise-gever en franchise-nemer... Ja. En uh, ik denk dat wij een, een hele goede uh, modus vivendi hebben gevonden. Waarin uh, we steeds ook die afspraken duidelijker maken in die commissies. Wat wel en wat ja. niet. Uh, daar wordt besloten. En uh, als franchisegever heb je natuurlijk altijd een veto-recht. Maar je zal wel heel dom zijn als je in die commissies uh, met hele goede franchise-nemers tot goede besluiten komt. Als je dat drie keer uh, vetoot, dan, dan uh, komen ze niet meer opdagen. Ja. Hoe werkt dat bij u? Want we hoorden net, er uh, zijn bepaalde. De broeders die de kar niet kunnen trekken... Uh, die worden opgekocht of geconsolideerd met een ander. Hoe gaat dat bij jullie? Is nou, dat ook, ook een duidelijke tendens te zien? Je ja. ziet dat de goede en sterke franchise-nemers groeien. Alleen, wij zitten in een marktgebied... wat echt gewoon op het ogenblik floreert. Wij zitten in een hoek die, die uh, gemak en lekkere pizza geeft... Mm -hmm. en goedkoper is dan restaurants. En, uh, en uh, tussen zelf koken en dat gemak, daar zitten wij met een prijsniveau uh, tussen wat ja. aantrekkelijk is. Uh -huh. uh, dat wij dus, uh, ja. Wij hebben niet te klagen in ieder geval, over de markt. Nee, ze lopen niet weg. En het is niet zo dat de franchise-nemers morgen klagen of het niet kunnen. Nee, nee, nee. En je en je de zwakkere franchise-nemers die het ja. gewoon niet kunnen... Ja, dan zie je dat die dus gewoon in goed overleg met ons hun winkel verkopen... en dan kopen of bestaande franchise-nemers of nieuwe franchise-nemers. Ja. Maar vooral de laatste jaren heel erg vanuit binnenuit... En, uh, want die kennen het. Die kennen het successen uh -huh. En, en uh, uh, wat minder van buitenaf. Wat ons eigenlijk ook ja, wel verbaast. Kweek je ook niet per ongeluk, als het echt goed gaat, uh, concurrenten. We, we kennen het verhaal, kent u misschien, van het bakkerij Het Stoepje. Dat is zo'n grote bakkerijketen. En daar is uh, de broodpiraat uit ontstaan. Van franchise-nemers. Die, uh, die vonden dat het toch wel iets te hard gestuurd werd. En dachten, we kunnen dit geld zelf ook verdienen. Die zijn eruit gestapt. Nou, daar hebben wij niet? weinig ervaring mee. He, heeft u daar ervaring mee? Ja, daar hebben wij ervaring mee. We hebben uh, inmiddels een jaren geleden... Is uit de hypotheken destijds uh, de visie ontstaan. hypotheekvisie. Mm -hmm. groep ontevreden ondernemers... die vonden dat de formule te strak werd gestuurd... en ja. ontevreden waren over de kwaliteit. En hoe heeft u dat nu getackeld? Want dat is daarna niet meer gebeurd dus. ja, eigenlijk moet je uitgaan van je eigen kracht. Hè. Als, je, als, je, als je kijkt naar, naar hoe wij met onze ondernemers... Zeg maar, toewerken naar, naar een, een, een kwaliteitsverbetering... Mm -hmm. hè, door, veel opleidingen te geven uh, binnen ons eigen opleidingscentrum. Eigenlijk dagelijks ondernemers, adviseurs, assistenten te trainen naar een, naar een niveau. Waarvan ik weet dat andere ketens dat gewoon niet kunnen bieden. Ja. Dus, dus dat u zegt dat is nog sustainable. Jullie hebben ook eigen vestigingen. Ja. Waarom? Als die franchise-formule zo goed werkt, zou je zeggen. Je dat je eigen vestigingen in tegen. eerste instantie uit nood geboren? Ja. We zijn een franchise-organisatie, daar zijn we ook goed in. We zijn ja. geen filiale bedrijf. Vraagt een totaal andere manier van aansturing. Ja. Maar je kunt je voorstellen dat als er een vestiging het niet redt, een ondernemer het niet redt. Ja. Het marktgebied is goed. Er zijn op dat moment geen kopers. Nou, dan neem je vanuit een strategisch besluit ga ja. je kijken of je die vestiging niet zelf moet runnen. Dus dat is een fluide hoeveelheid, die ja. zes vestigingen. Ja, dat kan wijzigen. Ja. Nee, hebben jullie ook eigen vestigingen? Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen, ja. uh, ik denk dat het precies met de markt is. We hebben nu één eigen vestiging. <laughs> en dat is een goed marktgebied. Maar daar hebben we inderdaad een ondernemer gered van uh, zijn stap van één naar twee vestigingen. En dat was een stap te veel. En toen hebben wij hem eigenlijk geholpen door hem um, uh, weer terug naar één te brengen. Maar hij kan straks weer naar twee, dus hij beter zijn best doet? Deze niet, denk ik. Deze niet? Nee. nee. Uh, doel is 150 vestigingen in 2014. Is dat haalbaar? Is dat beheersbaar ook vooral? Ja, dat is beheersbaar. We hebben de laatste vijf jaar... Ik had net even naar nou, voor de klant uh, zichtbare veranderingen. Maar als je naar binnen kijkt, dan hebben wij een, een interne structuur opgezet... met, met uh, automatisering, internet, geïntegreerde uh, kassasystemen, elke... Vestiging kan real-time zien hoe zijn vestiging op operationeel en financieel gebied het doet. Ja. ten opzichte van alle ja. vestigingen. En uh, met, met die systemen kunnen we eigenlijk gewoon uh, kopiëren. Ja. U zei, meneer Seip, eerder. als je nou niet de hypotheek had, wat zou je dan willen? McDonald's. Ik kom daar toch nog eventjes op terug. Ook een franchiseketen. Uh, mm -hmm. Waarom juist dat bedrijf? Nou, eerlijk gezegd overviel u mij met die vraag. Laat ik ja, daarmee wel dat antwoord. Maar McDonald's ja. komt natuurlijk niet zomaar... Uh, nee, nogmaals, eigenlijk wel vanuit de franchise-gedachte... omdat ja. ik wel heel erg uh, geïntegreerd ben door het, door, het, door het concept... en zoals mm. McDonald's dat doet. Uh, en eigenlijk ook om uh, vanuit een totale ander markt... Uh, uh, zeg maar, dat franchising te bekijken. Ja. Hoewel ik weet dat McDonald's, als je het over hard franchising hebt... dat ze daar, denk ik, misschien wel de sterkste in zijn... Hm. Maar nogmaals, dat integreert me. juist. Even ondanks de crisis in de huizenmarkt. Blijft dat franchise model voor de hypotheker het beste business model op dit moment? Ja, ik vind van wel. En waarom? Je uh, omdat uh, je uh, uh, ervaring leert dat in, in, al, in alle markten, en we hebben al eerder een dip gehad... Ja. zie je dat het werken met zelfstandige ondernemers... dat dat voor ons in ieder geval het beste model is... Ja. Um, uh, daar waar je een, een filiaal uiteindelijk weer terugverkoopt naar een ondernemer... zie je in de regel dat die omzet weer een, een, een stap gaat maken omdat de drive die een, onder, een eigen ondernemer heeft in zijn winkel... nou eenmaal anders is dan iemand dan die een uh, een, ja, ja, absoluut ja Dat ja. klopt, meneer Over ons volledig. Als je kijkt naar, naar wat is nou de kunst... en het is een samenspel tussen franchisegever en franchisenemer... de kunst in de bij ons is die pizza's bakken is oké. Okay, dat kunnen we iedereen leren. Ja. Maar de pizza's bezorg is een heel logistiek proces. Mm -hmm. En als je daar dus een, een ondernemer op hebt zitten... die dus echt voor zijn klanten zorgt... die zorgt beter dan een bedrijfsleider. Mm. Toch, uh, zijn het niet een beetje halve ondernemers... Die toch denken, nou laten we hangen aan een formule. dan is een heel groot stuk van de, van de, van de marketing en sales effort afgedekt. en hoe we alleen nog maar het laatste stukje te doen. beetje laf voor ondernemers. Nou, dat, uh, dat ben ik totaal ik niet van de ik ik, ik ik nee, ben. <laughs> ik, ik zie zulke. Enorm goede ondernemers ja. bij ons zulke bijzondere dingen doen... die uh, zeker op marketing en operationeel gebied ja. ons de les kunnen lezen. Ja, ja. Uh, en uh, onze luxe is dan dat wij die successen doorkopiëren in de rest ja. van de keten. Waardoor uh, elke ondernemer daar profijt van heeft. Maar die hele goede ondernemers die kunnen dus groeien in aantal vestigingen. Ja. Die kunnen echt best wel flinke bedrijven opzetten. En uh, die kunnen, uh, als zij zich uh, in het... Uh, zeg maar in het uh, uh, in de duidelijke regelgeving van New York Pizza kunnen vinden. Ja. En dat betekent dus ook op, uh, op personeelsgebied... op marketinggebied, op operationeel gebied... kunnen ze zich voluit uitleven... maar niet op assortiment of prijsniveau of, uh, of uh, ja, ja, uitstraling. Hoe ja. hoeverre controleert dat? Is dat controleerbaar? Welk gedeelte? al die vestigingen af? Nou, of mensen zich inderdaad houden aan je regels en je uitstraling? Oh, ja, dat is de, we, we, we hebben met die computersystemen we zien we hoeveel orders er per rit meegaan. Ja. En wij willen één rit, één order... En uh, dat zie je per winkel. Dus, op, uh, dus uh, we hebben een aantal hele duidelijke gegevens... waarop we kunnen sturen. Ja. Uh, en daarnaast uh, hebben we gewoon uh, zeven man... die ook M de winkels echt... een Mystery shoppers. Uh, dat is nog ja. los van de mystery shoppers <laughs> okay. en mystery guests. Die hebben we ook. En uh, Bureau de Wit uh, hygiënecontroles. Ja. Uh, zijn wij gewoon elke paar weken zijn wij in alle winkels... en nemen we de problemen met de franchisenemers door. door. Ja. Doet u dat ook? Niet exact zijn? hetzelfde. Dagelijks werk. Ja, wij hebben, en vanuit onze systemen kunnen wij zien... Of een, een klant een afspraak heeft ingeboekt, hoeveel gesprekken er zijn, welke producten er zijn gesloten. Vervolgens is er vanuit het regio management zijn er een aantal regio managers die het land ingaan en die één op één met de ondernemers parren, met name over het ondernemerschap. Dus eigenlijk exact dezelfde beweging die we maken: een sterke controle. Daarnaast ook nog vanuit werd een regelgeving gegeven een eigen auditing. Dus wij zitten uh, ja, letterlijk bovenop de winkels. U bent allebei blije franchisegevers. Absoluut. Blijft. Ik wil u hartelijk danken. Kees Seip van de Hypotheker en Philippe Forst van New York Pizza. Dank u wel. Ja, graag Meer informatie over deze uitzending? Check trotsinbedrijf.nl. Hoe lager het kwik, hoe beter zijn humeur. Zometeen Jaap Havenkot, de directeur van de schaatsfabriek Viking. Maar eerst de geboorte van zeven start-ups... die de afgelopen vier maanden werden begeleid door de Founder Instituut. Een organisatie die startende ondernemers op weg helpt... Afgelopen donderdag presenteerden ze de start-up start zichzelf in Amsterdam. En uiteraard was verslaggever Micha Blok daarbij. Deze avond die gaat om uh, zeven mensen, zeven dromen, zeven ideeën. Uh, zeven prille gedachten die het gehaald hebben tot uh, een zekere embedding in een juridische entiteit wat men een start-up noemt. Joris van Heukelom, een van de personen die de Founding Institute... van de Verenigde Staten naar Nederland heeft gehaald. Hoe werkt het? Wij selecteren mensen met ondernemersplannen. En vanuit die selectie ja, stappen mensen in een programma. Dus ze worden dan in een soort pressure cooker gestopt... om in bepaalde domeinen product development, eh, communicatie... 13 topics, ga ik nu allemaal niet opnoemen... worden ze week na week, naar week eh, in feite gedrild. En worden ze ook gehouden aan zeer strakke deadlines... om, om ja, zichzelf te vervolmaken en elke keer dat idee een stap verder te brengen richting een bedrijf. En in ruil daarvoor moeten ze wel een deel van hun bedrijf afstaan. Zij moeten uh, een heel klein percentage, uh, bij de Founder Institute is dat ongeveer drie... Uh, inderdaad, ter beschikking stellen van het, uh, van het Founder Institute. Uh, dat klopt. Maar ja, goed, de, de, het inschrijvingsgeld bij dit programma is dan ook zodanig laag... een paar honderd euro, dat dat een uh, fair trade-off is. En hoeveel van die zeven zijn over een jaar winstgevend? Ik denk geen enkel. Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat de curve om van start-up tot een ja, echt winstgevend bedrijf te komen, dat is langer dan 12 maanden. Uh, anders heet het gewoon handel. Ik really ben een heel groot voetbalfan. Uh, ik heb veel uren van mijn leven besteed voetbalgames, voetbalmatches. Mijn naam is Vincent van Leeuwen en mijn bedrijf RushKick is een uh, game uh, rondom voetbal. Het werkt heel erg zoals uh, coach van het jaar, voetbalcoach. Je kiest je eigen team met spelers. Je kan een, uh, een bettingpool zeg maar, ingaan. Vervolgens wordt gekoppeld aan echte statistieken van wat in de echte wereld gebeurt. Wordt gekeken uh, wie het beste gedaan heeft. En vervolgens kan je geld winnen als jij de beste was. En dat doen we in de UK met de Premier League. Want waarom ga je meteen Nederland uit? Het heeft met wetgeving te maken. In Nederland is, uh, er is, wordt gewerkt aan open, openheid en liberalisering van de gokken kansspelenwet. Maar nu is al het alleenrecht nog op Holland Casino. En uh, ja, daar wil ik helemaal niks mee te doen hebben. Oscar Kneppers, mediaondernemer. We kennen je van uh, Immerse en van Bright. En je was een van de mentoren. De verschillende start-ups heb je gecoacht. In hoeverre is een succesvolle internet start-up maakbaar? Ja. Dat zou je bijna denken met zo'n programma? Van nou, we pompen er wat kennis in. We stellen je voor aan de juiste mensen, aan investeerders, aan succesvolle ondernemers. En dan moet het gebeuren. Ik ben nu aan mijn derde bedrijf begonnen. Ik maak dezelfde fouten. Ik eh, twijfel over dezelfde dingen als, bij, als tien 10 jaar, 15 jaar geleden. Dus maakbaar. Je kan heel veel leren van de ervaring van anderen. Je hebt zelf een uh, tijd in Silicon Valley doorgebracht. Moeten deze start-ups daar niet gewoon allemaal naartoe? Silicon Valley is een geweldige plek. Het is een hele inspirerende plek. De snelheid is enorm. En voor sommige bedrijven, zeker als ze schaal willen maken... Ja, is het zinvol om daar naartoe te gaan. En voor anderen kunnen het op heel goed op andere plaatsen doen. Ik was een paar weken aangekomen door het Vondelpark... en kwam mijn af. En het you dat als je het weer wilt plaatsen... Een advanced piece of equipment dat je moet to kopen om het weer op te zetten. Dit is een typisch voorbeeld van iets wat je koopt en waarschijnlijk nooit meer gebruikt. Mijn naam is Daan Weddepol, Ik ben van Peerby en Peerby is een app en een website waarmee je heel makkelijk spullen kan huren van mensen in de buurt. Want vier maanden geleden was het toen alleen nog maar een idee. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. We waren heel voorzichtig begonnen met wat softwareontwikkeling, maar in feite was er uh, nog niks. En uh, ja, nu is er eigenlijk echt een, een, er is een merk, er is, een, uh, er is een, een app, er is een website. Uh, de, de, het is duidelijk hoe we het willen gaan uitrollen, hoe we, hoe we Nederland kunnen bereiken. Je, je gaat heel hard opeens. Je gaat in vier maanden echt in een soort van uh, stapje van een, uh, van, van een fiets op een uh, TCV en je gaat echt, uh, maakt echt stappen. Het maken van zo'n app, nou, er zijn zelfs kinderen die het doen. Wat is nou het, het moeilijke daaraan? Een app maken is één ding. Stel dat je het vergelijkt met het bouwen van een huis. Uh, je, kan, uh, je kan bakstenen kopen je kan cement kopen... en dan kun je best wel iets in elkaar zetten wat eruit ziet als een huis. Maar dan is het wel de vraag of dat een, of dat een fijn huis is. En daar zit hem denk ik de, de crux in. Dat je dus ervoor zorgt dat het prettig is, dat het goed werkt, dat het makkelijk is. En waar sta je over een jaar? Een van de, de belangrijkste dingen die ik hier geleerd heb is Think Big. Geen Hollandse bescheidenheid? Nee, geen Hollandse bescheidenheid. Dus laat ik zeggen dat we over een jaar... Uh, is uh, gebruikt heel Nederland Peerbee... en uh, zijn we de eerste stappen aan het zetten in uh, andere landen in Europa. En nu nog het geld. En nu nog het geld, ja. ja, ja. ja mijn naam is Hans de Rooij van Peak Capital 2 BV. En ik vertegenwoordig een fonds uh, van 5 miljoen... Uh, waarin we investeren in uh, jonge bedrijven niet ouder dan 5 jaar oud... en gevestigd in Nederland... We hebben zeven start-ups voorbij zien komen, zien pitchen. Zat er wat bij? Ja, ik denk het wel. We kijken met name naar schaalbaarheid. En daar zat wel wat bij. Ja. Nou, u zegt al schaalbaarheid, daar let u op. Waar let u nog meer op? Nou, de ondernemer uiteraard. Want uh, het begint met een idee, maar het moet uiteindelijk wel tot uitvoer gebracht worden. Het is niet alleen geld wat uh, het idee uiteindelijk naar de markt brengt. En wat adviseert u nou deze start-ups? Ze, ze hebben nu gepitcht, ze hebben het hele traject doorlopen van de Founder Institute... En ze gaan nu op zoek naar het grote geld. Waar moeten ze op letten in hun gesprekken die ze aangaan met mogelijke investeerders? Heel goed kijken naar het netwerk achter die investeerder. Uh, heeft hij zelf al een keer het kunstje gedaan of staan daar anderen achter? Dus het gaat met name om uh, wat kan die investeerder dan ook waarmaken. Uh, dus slim geld. Starten ondernemers dus op zoek naar slim geld? Verslag Verslaggever Misha Blok bezocht een bijeenkomst van de Founder Instituut in Amsterdam. En zometeen gaan wij geld verdienen aan gerimpelde decolletees. Maar eerst aandacht voor schaatsen. Ja, hoe kan het ook anders heel Nederland is in de bal van de kou. En dus staat op het ijs zo'n beetje topdrukte in de schaatshandel. Zou je denken, Jaap Havenkot is directeur van Viking Schaatsen. En een mooie Nederlandse naam. Goedemiddag meneer Haverkot, Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Nu is het hele bedrijf zeker, zeker plat van de basisweg. Godverdankt niet, hè. is ze, ze abonneren? Nee, hoor, nee de basis is op een leeftijd gekomen. Hij kan even <laughs> gemist worden. Hij kan gemist worden. Het is een familiebedrijf, opgericht in ja, 1948 ja, ja. door uw vader. Door senior. senior, een schaatser. Een die is uh, begonnen. Was hij nou Timmerman of Schaatser? Wat was hij meer? Hij was in eerste instantie Timmerman in nee. e en Schaatser voor de lol. Voor de lol. Wat je tegenwoordig hebt, dat het, zeg maar, die, die professional zijn, ja. dat was toen nog niet. Nee, hè? Nee. Nee. maar wel een hele groei. En samen met, een, met een, een, een partner in eerste instantie begonnen met het bedrijf in 1948, geloof ik. Sorry? 1948 begonnen. Uh, ja, net na de oorlog zijn ze ja. begonnen. En nu 16 man in vaste dienst. Ja, klopt. En die werken zich natuurlijk helemaal. Uh, en die hebben ja, op het ogenblik wordt er hard gewerkt. Ja? En uh, de mensen die normaal gesproken in de productie uh, werken... die werken nu allemaal in de expeditie. Is het gekkenhuis? Uh, niet een echt gekkenhuis. Het is druk, mm -hmm. maar handelbaar. Dat is wel prettig natuurlijk. Maar hoe ja. komt dat dan? Want je zou denken ja, met het... een beetje, beetje ijs... Het scha schaatskorts slaat toe en iedereen gaat schaatsen kopen. Of uitzetten ja. halen. Ja, ja, dat verwacht ik ook. Alleen, ja. uh, ik denk toch de omstandigheden. Uh, sneeuw op het ijs was natuurlijk killing. Ja. Dat is... Uh, dat het ergste wat kon gebeuren. Ja. Want uh, het, het, is, uh, het ijs, net voordat het ging sneeuwen, was niet overal betrouwbaar. Er uh, zaten hele dunne plekken in, windwakken zaten erin. Ja. En daar ligt nu een laagje sneeuw op. En je, ja, ziet, ja, je inderdaad... ziet niet waar het dik is en waar het dun is. Nee. Dus, uh, dus al die man door het ijs bij Ankeveen. Uh, want, uh, ja, ja, Ankeveen dus. schijnt het ook niet geweldig te zijn. Nee, nee. Het uh, probleem is dus dat uh, de ijsklubs die durven niet. Met hun veegmachines over het ijs heen. Want die zien dus ook niet waar die uh, dunne plaatsen zitten. Ja. En die kunnen de baan niet schoonvegen. Hè? Dus ja. we moeten nog even een paar dagen wachten. tot het wat dikker is. En dan ja. uh, kunnen ze erop. Ja, dus voorlopig ook geen elf toch weer naar op Viking uh, 2. Eh, eh, ik ben bang dat de elf toch nog even uh, in de pijpleiding zitten. Oh jeetje. Hoeveel schaatsen heeft u de afgelopen dagen verkocht? Is dat te zien? Want dat doet u ongetwijfeld Ja, in de zo rond de, de 10.000. Is dat veel of weinig voor zo'n winter? Nou, we, we hebben er nog 70.000 liggen. Dus. Uh, moet nog even. Goedemorgen. U, wat, even voor het bedrijf. U produceert het hele jaar door schaatsen. Ja, Maar je ja. werkt het hele jaar door. Want je kunt niet als het gaat vriezen even snel nee. uh, schaatsen produceren. Dat nee, werkt niet. En, dat, en die worden dan ook verkocht? Of heeft jullie, houdt u die zelf op voorraad? Uh, deels verkoop je zomers aan de voorverkoop aan de, aan de DT-ist. Yeah. Met een bepaalde korting natuurlijk. Yeah. En de rest, dat ligt op voorraad voor eventuele winter als het gaat vriezen. Nou is het aardige dat je zou zeggen, nou schaatsen, we hebben een schoen en een, en een, en een, en een buis met een, met een blad eronder en klaar ben je een beetje handig slijpen. Maar jullie hebben de klapschaats uh, uh, groot gemaakt, uh, op, het, op wereldniveau gekregen. En er wordt maar geïnnoveerd, uh, custom made schoenen, je kan het zo gek niet bedenken of jullie doen het. Uh, hoe komt u erbij om met 16 man zo'n innoverend bedrijf te draaien? Het is gewoon knap. Ja, het is, uh, het, is, het is toch een, een stukje hobby. Ja. ja, ik ja, het vind het heel leuk. Ja, het is het heel leuk om te doen. En, uh, want nu, uh, vorig jaar zijn we gekomen met een kunststof mm -hmm. heel mooi, en, uh, en dit jaar komen we nu met uh, de Slider en dat is een complete kunststof met een uh, RVS blad erin. Mm -hmm. Dus ja, en dat is dat misschien is... wel een beetje je eigen graf graven, want het, het, ik, ik kijk er wel eens naar, hij is beeldschoon om te zien ja. en dan denk ik, ja, hier kan bijna niets meer aan stuk. Nee. Een ja. schoentje na een aantal jaren vervangen. En, uh, en wat, klaar ben je. Ja, want hij wordt niet, hij, niet echt krom. Het is heel moeilijk om krom te krijgen. Ja. Dus, uh, u vermoordt uw eigen markt al innoverend ja, zo. Ja, ja. Weg hobby. Weg hobby. <laughs> is er, kan je 16 man uh, in vaste dienst brood geven met de, met, de, met de omzet die u draait? Wat, dra wat verkoopt u? als Kijk naar omzetcijfers. Wat is, wat is de omzet zo per jaar? van? Vitre? Ja, dat varieert gigantisch. Dat, is of, ja, dat varieert van een hangen, paar miljoen tot, uh, tot vele miljoenen. Ja. Ja, en dat is uh, helemaal afhankelijk van de winter. We ja. hebben dus een vaste omzetbasis. Ja. Uh, waar we de mensen mee aan de gang houden. En dat is dus de duurdere schaats. Ja. De we echte wedstrijdschaats ja, Die over de hele wereld wordt verkocht. Ja. En dan verkopen jullie ook alleen aan alle toppers. Hè? Van de ja. Sven Kramers tot ja, de dus, uh, Fabrice en noem maar op. Ja, ja dus uh, alle hoop toppers. Ja. Hè? Er is wat ja. concurrentie gekomen ook tegenwoordig. Dus ja. niet allemaal meer zoals vroeger. Maar een heel veel wel. En uh, dat gaat over de hele wereld. Ja. Wat kost, kost zo'n setje schaatsen van Sven Kramer? Ja, dan praat dat je, je toch over een, weet, een, ja. een maatschoen. Ja. En, hè, dus, tegenwoordig rijden alle toppers op maatschoenen. Ja. En zo'n maatschoen die komt toch uh, richting 900 euro. Alleen de schoen. Alleen de schoen. Ja. En dan komt er nog een schaatsje onder. Dus dan zit je gauw op 12, 1300 euro. Goedemorgen voor een paar schaatsen. Ja. Daar hebben ze er niet eentje van, maar meerdere. Daar hebben ze er meerdere van. Ja, ja. En, uh, maar dat is goed voor de omzet. Ja, maar de kramers, die kopen niet, die betalen niet. Dat soort mensen krijgen gedaan. Ja, dat is ja. Maar het is wel lastig, want het zei u al, stabiele jaaromzet. Het varieert van een paar miljoen tot tientallen miljoenen. Heel moeizaam om dat maar te blijven volhouden. Is dit niet af en toe dat je denkt van nou, in godsnaam, we gaan in mijn kappen. Want dit wordt niks aan de Ja, Ja, we hebben nu elf jaar geen winter gehad. Drie jaar geleden. En uh, elk jaar denk je, ja, hij komt nu. Hè? Dit ja. jaar komt hij echt. Want daarvoor was, uh, als je terugkijkt, 300 jaar terugkijkt... Ja. is twee keer voorgekomen dat er zeven jaar geen, uh, geen ja. winter was, geen schaatswinter. Dus je verwacht dan van, nou, uh, na zeven jaar... Nou, nu zitten we aan het maximum, hè? dus volgend ja. jaar vriest het. Ja. Weer niet. En Weer dan denk niet. je, nou, het jaar erop vriest het. Ja. En dan na elf jaar, dan word je wel een beetje, uh, nou, zeg, dat is een uh, beetje paniekgevoel, ja, precies. begrijp ik je. Ja. Kreeg je naar en dan al die berichten over het ja. veranderende klimaat ja. en, en, en dat soort dingen, dan denk je oh... Ja. Maar. Ja, als, als ik er ook... nu naar buiten kijk, dan denk ik wat veranderend klimaat. Valt hoor. best mee. Valt best mee, hoor. <laughs> Skiers doen jullie ook, hè? Toch om die zomer ook. Ja, is dat weet je proberen ja. anticyclisch te zijn in het schaatsen. Ja, doen we wel, maar niet echt. Dat uh, is niet ons, uh, onze. Tombart, niet, want ik je zou zeggen, dat is een logisch gevolg. Al die mensen die echt bezig zijn met natuurijs uh, schaatsen nu, die moeten in de zomer gewoon skielen. Ja, wij de skiers dus eigenlijk alleen die. Uh, de, de, de mooie wedstrijd. Skyleren, de wedstrijd ja. als training, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Die maken we. Ja. Die je dus onder de schaat kunt zetten. Ja, het zijn geen, het zijn geen rol -schaatsen. Ja, en het zijn ja. dus niet die, uh, die vier wieltjes met hoge plastic schoenen... waar dus uh, de meeste omzet in ja. zit. Die maken wij dus ja. niet. Waarom niet eigenlijk? Ja, dan hebben we Omdat misschien het veel concurrentie een beetje. Concurrentie is? Ja, verschrikkelijk veel concurrentie. Of vinden jullie zelf te goed daarvoor? Nee hoor, nee, nee, nee. Nou, het, uh, wel ik wel zeg van. Uh, we proberen helemaal te specialiseren en wij zijn gewoon gespecialiseerd op nooren. Ja. We maken dus ook geen kunstschaatsen en we hebben wel een hockeyschaats in het ja. assortiment, maar... Nee, maar maak we het een, slider Havenkot, hè? een slider, meneer Havenkotten. Een slider, ja, maar dat is een kunststof noor weer. Ja, ja, He, we precies. praten ja. alleen maar over nooren. Ja, ja. En daar zijn we heel goed in. Ja. Combinoor ook bedacht, dat bestond ook niet. Gewoon een soort werkschoen ja, uh, met, een, met een ding, kan ik opstaan zelfs. Ja, een combinatie zeg maar tussen ja. een ijshockeyschoen en een noor. Ja. He, vandaar die naam Combi. Hmm. Wat uh, wordt de volgende innovatie, de Havenkotten? Want we kennen de klapschaats nu, de combinoor, de kunststofschaats. Ja, Wat de, zit er de, in de pijplijn? Dus daar hebben we nu dit jaar voor het eerst op ja. de markt. Uh, mm -hmm. Er zijn nog niet eens alle maten uitgeleverd. Uh, mm -hmm. uh, die moeten we nog spuiten. Ja. Dus uh, laten we eerst hier even een beetje uit de kosten <laughs> komen. En dan gaan we weer iets nieuws bedenken. Schaatsen is een hele Nederlandse sport met wereldwijd aandacht van toppers. Wat zijn nog andere landen waar u uiteindelijk naartoe zou kunnen, denkt u? Um, nou, Nederland steekt er wel ver bovenuit. Hm. Maar uh, het Oostblok is in opkomst. Ja. Hoewel, die hebben natuurlijk wel het probleem wat wij nu vandaag hebben in Nederland. Is dat het daar zo verschrikkelijk koud is winters. Ja, ja. En dik pak sneeuw, dus je moet ja. overal banen gaan vegen. Hm. En uh, ja, met min 15, min 20 wordt het toch wat minder prettig ja. om te schaatsen. Uh, een, een land waar heel veel geschaad wordt is uh, Korea. Hmm. En uh, Japan. Hmm. China is een uh, klein beetje in opkomst. Ja. Begint ook een beetje te komen. Maar voorlopig blijven we wereldberoemd in Nederland. Nederland is wel het schaatsland. Ja. Viking schaatsen, dank u wel. Nou, Graag gedaan, van Nog steeds directeur, toch? Avergoed, ja, nog wel. Nog even. Dank u wel. En wij gaan geld verdienen aan ja, heel raar gerimpelde, gerimpelde decollets. Rachel de Boer of Rachel de Boer? Rachel. De Rachel, Boer, Rachel, ja. Rachel de Boer. De Boer. Uh, uh, vier jaar geleden bracht u een anti-rimpel BH op de markt. Ja, klopt. Wat, ja. De decollette, de hè? Ja. Wat is nou precies het probleem? Nou, het probleem is uh, dat uh, als je als vrouw zijnde op je zij slaapt... Mm -hmm. uh, je de neiging hebt om de borstpartij tegen elkaar aan te drukken. Ja. Waardoor je uh, de huid van het decolleté de gelegenheid mm -hmm. geeft om zeg maar te kreuken. Nou, zolang je die kreuk zeg maar, elke nacht acht uur lang mm -hmm. uh, forceert om daarin te blijven zitten... krijgt die huid uiteindelijk overdag geen kans meer om zichzelf te herstellen. Ja. En dan krijg je zo'n lelijke En ring. krijg je die zogenaamde, ja, wat ja. ze ook wel in de volksmond de duivelsfontein... Het duivelsfontein? Ja, dat, dat is een, een uitdrukking daarvoor. Omdat hij echt de, die verticale rimpels heeft. Ja, ja. zo'n zo fontein, zeg maar. Bij ja. oudere vrouwen. Daaraan zie je dan ook van dat ik heb met een oudere vrouw te maken. Is dat het, datgene waarom vrouwen denken van dit moet ik zien te voorkomen? Nou ja, het, is, het heeft niet eens zo heel erg uh, te maken met, met de leeftijd. Uiteraard gaat het probleem wel op een bepaalde leeftijd spelen. Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk klanten vanaf uh, 30, 35 jaar. Ja. Die uh, mijn product toch al eigenlijk heel belangrijk Vinden ja. om te dragen. Nou, las ik ter voorbereiding van ons, van ons gesprek. dat er vrouwen zijn die met een bol sokken tussen de borsten slapen s'nachts. om dat, dat rimpeleffect te voorkomen. Nou Don't ja, dat, echt... dat, dat was bij mij mijn eerste uh, uh, ja, oplossing. was ja. eigenlijk inderdaad. ja, er moet iets tussen. Hm. om te zorgen dat dat decolleté glad blijft s'nachts. Ja. En dat is inderdaad een, een, een, een oud paar sokken <lacht> geweest. waarvan ik dacht, nou. Maar het hielp wel. Het was, het was op ja. zich heel effectief. waar het niet. dat het natuurlijk niet lang bleef zitten. Nou. Dus uiteindelijk heb ik zelf iets verzonnen, wat eh, nou ja, zeg maar die vorm had van hmm. dat, dat, dat, dat, dat opgerolde paar sokken. En daar heb ik eh, door middel van een oude BH een soort oplossing voor gevonden ja. en jaren mee geslapen. En dat, en dat, dat wordt nu vermarkt. Nou, naar Marlies Dekkers van die touwtjes bent u ja, weer een Nederlandse uitvinder van een nieuwe wonderbra, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, het, is een, het is een soort halter, heb ik, een haltertopje, heb ik me laten vertellen. Ja. Um, o, oh, je het hebt is, er een bij. Ja, ik heb er eentje bij me. O, oh, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk een, een soort ondersteuning die je ja. dus echt uh, s'nachts uh, draagt. En, en tussen de borsten dus ja. doet. Ja, ja wat hij dus moet doen... Hij steunt niet de borsten, maar nou, eigenlijk... houdt het aan elkaar eigenlijk. Ja, maar het is, het is eigenlijk een bustehouder voor s'nachts. Okay. Het, het, het ja. woord bustehouder zegt natuurlijk dat het de borstpartij op zijn plek houdt. Ja. Op het moment dat je zeg maar, de horizontale uh, uh, beweging naar verticaal maakt... houdt hij zeg maar, de verticale borstpositie in stand. Juist. En dat is ja, wat hij eigenlijk doet. Hoeveel, hoeveel van die... Uh, Decolettes verkoopt u op dit moment? Um, nou, ik heb er ik denk vorig jaar zeker tussen de 25 30.000 30 uh, verkocht en, over de hele, oh, de hele wereld. Over de hele wereld? En heeft, zijn er ook celebrities die, die uh, inmiddels inmiddels zat, het belangrijkste? Ja, dat, Decker, dat, dat, schijnt, dat schijnt. Ja? Ik heb ook, uh, ook detailhandelklanten en die, die bellen mij en zeggen, oh zo leuk, ik heb een man een BNR verkocht, ik mag geen namen noemen, want ze <laughs> willen in de anonimiteit blijven, maar... Ja, dat, dat wel, ja. Het maar nog geent... geen Angelina Jolie's en zo, waarvan u zeker weet dat ze zo'n uh, zo decollette op het nachtkastje hebben liggen. Nou, er was laatst iemand die noemde zich Madonna, maar ja, geen idee. Dat nee, <laughs> is een grapje, dat is een grapje. Nee, ik, ik, ik hoop natuurlijk uiteraard wel op een gegeven moment uh, ja, dat, dat uh, nou ja, elke vrouw op zijn ja. minst uh, in haar nachtkastje heeft liggen, ja. ja. Even, even, even, u zegt net 25.000 stuks ongeveer, dus wat kosten ze? In de uh, de uh, verkoopprijs is 49,95 Dat is 50 euro. Dan moet ja. ik even, even, even snel de omdruk. Wat zet u om? Ja, um, snel nou, ik heb uh, volgens mij uh, rond de drieënhalf vorig jaar ja. uh, omgezet. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat is niet gek. Ja. Voor één product vind ik dat inderdaad. Dat ja, netjes. dat verbaast ja. me eigenlijk zelf ook. Ja. U verko verkoopt wereldwijd. U doet dat, neem ik aan, in Nederland zelf via, via uh, winkels, de betere lingeriewinkels Winkels, kan ik me voorstellen? Ja, ja ik heb. Maar inmiddels... Hoe meer dat in het buitenland dan? Want dat, is, dat is wel lastig. Ja, ik heb uh, in uh, uh, een, een, een aantal uh, Europese landen, heb ik inmiddels uh, agenten en hm. distributeurs uh, ja. rondlopen, die het product uh, allemaal eigenlijk verbonden uh, uh, in. In de lingeriebranche. En uh, zij nemen het artikel mee en ja. hebben uiteraard met de rest van hun assortiment vaak beurzen waarop ze uh, mijn product uh, ja. ook uh, showen. Hm. En ja, er blijkt toch echt wel uh, eigenlijk overal blijkt het Is probleem uh, te ja, zijn. Ja, ja herkenbaar te zijn. Uh, uh, uh, want hoeveel klanten heeft u in potentie vast? Als je op de achterkant van een biervultje berekend hoeveel vrouwen er zijn die mogelijk een, een decolleté rimpel hebben? Nou ja, we praten eigenlijk over de helft van de wereldbevolking ja. tussen de 35 en, oh. en 65 jaar. Er is, is, ja, is, is er wel te hoop op te doen. Er is wel hoop te doen. Ja. Dank u wel. Rachel de Boer okay, die, graag van dan. de Decollette is, dank u wel voor uw komst. En eh, tot zover deze aflevering van Tros in Bedrijf. Verdient u ook geld aan een opmerkelijk product, dan willen we dat weten. Want dan krijgt u aandacht in dit programma. In Bedrijf, Tros.nl En informatie uit het programma kunt u altijd terugvinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. En op teletextpagina 257. En volgende week gaan we praten over draaideuren. Niet over criminelen, maar over echte draaideuren. Met deze temperaturen altijd belangrijk. Na het nieuws van twee uur, dan eh, krijgt u het nieuws uiteraard met Mark Visser. Hoort u ook een beetje hoe het met schaatsen gaat. En gaan we naar de Tros Autoshow. Tot zo. Samen thuis, samen Tros. De nationale zondagochtend gebeurtenis.